Goedemorgen, lekker weg in eigen land. Een verrukkelijk Frans kaasje en een subliem glas wijn. Samen met heel veel andere Franse delicatessen, mode, sieraden, cadeauartikelen en brokanten. Allemaal te vinden op Amie de France, de lifestyle fair in Franse sferen in de tuinen van Kasteel de Haar. Kijk op amidefrans.nl en kom volgend weekend naar Haar Zuilens. Beleef dit weekend de opening van het forte seizoen in de nieuwe Hollandse Waterlinie. 80 kilometer lang activiteiten vanaf de Biesbosch tot aan Muiden. Rondleidingen, kunst, kindertheater, muziek en vaartochten. Zie het programma en speel het vleermuizenspel op hollandsewaterlinie.nl. Of kom kennis maken met de Zuid-Hollandse Molens. Op 23 april opent provincie Zuid-Holland het themajaar Leven de Molens in Schiedam. En de hele dag is er voor jong en oud van alles te beleven. Er is molentheater, een molenthema-bus en informatie over allerlei molenactiviteiten. Kijk voor het programma op www.levedemolens.nl En alles kunt u nog even nalezen op lekkerweg.nl Zembla deze week over verstikkende uitlaatgassen. De wegen worden breder, de snelheid gaat omhoog. Slecht nieuws voor de honderdduizenden mensen die dicht bij een snelweg wonen.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 Presentatie, Peter de Wien en Mieke van der Wij. Vier minuten over negen. Welkom bij het eerste volledige uur van de nieuwshow. Ik zal u vertellen wat we daarin gaan doen. Over een klein kwartier praat autojournalist David Bakels ons bij... over de laatste ontwikkelingen rondom Saab. En natuurlijk ook over de highlights van de autorij. Daarna breekt hoogleraar communicatie Karel Jansen. Een lans voor klare taal. In de overstelpende hoeveelheid formulieren waar de overheid ons Echt jaarlijks, maandelijks, maar misschien ook wat dagelijks optrakteert. En ter kwart voor tien beweert journalist, schrijver en ervaringsdeskundige. Jaap Huismans. dat kaalheid bij mannen een keuze is. Nou, daar wil ik wel met hem over praten. Ja, dat Goed. is Peter een mooi voorbeeld van. Absoluut. Maar ja. nou, we beginnen met talend vertrouwen. Het was al de week van de Mijneed en gisteren aan het eind van de middag kwam daar ook nog eens een wrakingsverzoek overheen. Het juridische spel wordt deze dagen op het scherpst van de snede gespeeld. En de grootste verliezer lijkt voorlopig de rechterlijke macht. Want naar de, de, de van mijnheid verdachte rechter Westenberg en oud-rechter en NMA-topman Kalp Fleisch, kwam het stuntelende optreden van de Amsterdamse Raad schalken in het Wildersproces. Het heropende proces eindigde zijn eerste week... in een tweede wrakingsverzoek van de rechtbank door advocaat Moskovits. Over mijn eet, het proces van Wilders en de geloofwaardigheid van de rechtspraak... gaan we praten met Willem van Bennekom, oud-rechter en schrijver van het SC op Opdrijfijs. Goedemorgen, meneer van Bennekom. Goedemorgen. Ja, die uitspraak over dat wrakingsverzoek is verdaagd uh, naar maandag. Waar moeten die rechters zich nou over buigen... Nou, ik denk dat ze zich moeten afvragen of de, uh, de Wilderskamer... om het maar zo te noemen... in die beslissing om te weigeren een procesverbaal op te maken van mijnheid... Uh, zich partijdig hebben gedragen. Ja, en wat Dat zal, is de vraag. En wat zal die uitspraak zijn, denkt u? Uh, ik denk dat het verzoek wordt afgewezen. Ja. En zal die uitspraak het, het, het, het, het, het proces beïnvloeden... Of de uitkomst van de. sfeer Ja, die sfeer, uh, het is maar waar je het over hebt. Iedereen heeft in dit proces zijn eigen agenda. Behalve de rechters, die hebben geen agenda. Oh. Die moeten alleen gewoon de waarheid vinden... die moeten een, een eerlijk oordeel vellen. Maar voor de rest heeft iedereen toch wel zijn eigen agenda. Met name de verdediging, denk ik. De dans wordt bepaald door Wilders en vooral dat de Dat is een beetje het probleem. Kijk, rechtspraak, uh, iedereen denkt altijd... Rechtspraak, dat is uh, rechtspraak. een on... <laughs> Dat is onantastbaar, maar rechtspraak heeft hele zwakke kanten. En er zijn in het Nederlandse strafproces zijn er heel veel mogelijkheden voor handige advocaten om aan procesverslepping te doen, wat nou ja, ze in Duitsland dan zo noemen. Ja, ja mooi Sabotage. woord, verslepping. Ja, maar je hebt het idee dat, dat Moskowitz af en toe even zo'n zo handje zand uh, in dat uh, raderwerk ja, gooien? Is, uh, ja. Dat is hetzelfde. Maar er zit toch, neem ik aan, ook een grens aan wat je kan doen. Want als je dit toneelstuk ziet, heb je toch het gevoel... kijk, daar zit een meneer en die is uh, kennelijk een slimme advocaat. Maar om nou elke keer bij het minste grins als er een kop koffie niet goed staat... aan een vragingsverzoek aan te komen, ja, dan maak je je toch ook belachelijk mee. Kijk, rechters die hebben de mogelijkheid om op een bepaald moment te zeggen... als het te gek wordt, uh, meneer, mevrouw, dit is misbruik van procesrecht. Uh, dan moet er heel wat gebeuren. Er zijn wel voorbeelden waarin de rechtbanken dat bepaald hebben. Ook wraakingskamers dat dus gedaan hebben. Maar dan heb je het eigenlijk over een situatie... dat steeds maar weer met dezelfde argumenten... Hetzelfde, dezelfde beslissing wordt aangevochten. Ja. Er is een herhaling van zetten. Nou, uh, dat is altijd een hele klus voor een wraakingskamer... om te bekijken, is hier nou sprake van evident misbruik... of gaat het nog ergens over? Nou, in dit geval... Uh, is de conclusie niet meteen geweest misbruik? Kan ik me ook wel iets bij voorstellen? Want het is de eerste keer. Het is de eerste keer, precies. Ze zullen er dus over gaan nadenken. Ik vind het dus ook heel goed dat ze daar de tijd voor nemen. Dat ze niet de indruk wekken, uh, bedoeld of onbedoeld, van nou, uh, dat is een haastklus. Dat, dat uh, varkentje wassen we nog even net voor het weekend. Maar dat het uiteindelijk nergens toe leidt. Dat staat voor mij eigenlijk wel als een paal maar water. Maar wat je als buitenstaander ziet... Uh, een met, met vingertje en wijzend enzovoort... Ja. en die zegt dan dus dat de getuige waar het hier om ging... Uh, dat er eerste, in eerste instantie dat die gezegd heeft dat Hans Jansen uitgenodigd is... omdat hij uh, arabistisch en zoveel weet over de islam. En in tweede instantie, of andersom... Uh, dat hij natuurlijk ook interessant was als... Uh, uh, spreker op zo'n avond, of in ieder geval als, als aanwezige bij het diner... simpelweg omdat hij ook getuige was in het proces wilde. Ja. Dat zijn toch dingen die helemaal niet met elkaar in tegenspraak zijn? Nee, ze sluiten elkaar in elk geval helemaal niet uit. Maar niemand belet in het Nederlandse strafproces... en dan kom ik weer terug op die kwetsbaarheid, mm -hmm. een advocaat... om dat te beweren. Niemand kan een advocaat... Beletten om een wraakingsverzoek in te ja, maar dienen. maar waarom zegt zo'n rechter dan niet meteen. Meneer, meneer, wat ben u nou aan het doen eigenlijk? Omdat de wet de rechter verbiedt. Dat is weer iets anders waar in de strafvordering. ja, je kan zeggen, kwetsbaar is. Er staat met zoveel woorden in de wet. du moment dat er een wraakingsverzoek gedaan is. Hm? dan mag de rechter niks meer doen. Hij moet de hamer neerleggen. De rechter kan niet een wraakingsverzoek voor de advocaat indienen? Nee. Dat zou wel <laughs> een goede zijn. Nee. Hey. Wij willen nu een andere advocaat. Nee, ja, nee, ze zullen het misschien <laughs> wel eens denken, maar dat uh, mag niet. En ja. dat is me goed ook. Ja. Uh, mijn eten was wel het begrip van de week, hè, geloof ik. Ja, uh, dit is zo'n week waarvan je als oud-rechter denkt... Um er is toch echt wel een hoop aan de hand in de rechtspleging waar je je zorg over kan maken. En dat is, uh, dan heb ik het nog niet eens zo erg over, dat, dat Wildersproces. Want sabotage, enfin, wat ik net zeg, dat, daar kan je eigenlijk betrekkelijk weinig aan doen. Maar waar je natuurlijk wel iets aan kan doen, en dan uh, kom ik op die Haagse zaak... Ja, dat is uh, dat je uh, duidelijke regels vaststelt en je daar vervolgens dan ook aan houdt op grond waarvan zaken worden ja. toebedeeld ja. Die, Haag, die Haagse zaak, dat gaat over die Chips Hall-zaak... waarin die uh, ja, uh, NMA-topman Kalpfleis, die destijds rechter was... Een, een, een vriendje, een uitspraak heeft laten doen ten faveur van... van een. Ja, maar nou zegt u iets wat niet helemaal klopt. Hè? Oh. Want, Misschien uh, moet u het dan nog even in drie zinnen uitleggen. Want dat juridische jargon, nee, daar de, de, nou, nee, ben ik niet zo goed dat er gemakkelijk van wordt uitgegaan... Oh. dat. Uh, de rechter die uiteindelijk ervoor gezorgd heeft... dat Westenberg die, die uitspraak deed... ten nadelen van, van vader en zoon Poot... Uh, dat uh, uh, daarmee ook van tevoren al gegeven was... wat de uitslag van die zaak zou zijn. Dat is een hele ernstige beschuldiging. Dat komt in feite neer op corruptie... Nou, zover zijn we nog lang niet als het daar ooit van gaat komen. Nee, het ging er alleen maar om dat hij hem vroeg om deze zaak te doen... en Precies. het belang daarvan uh, duidelijk maakte. Precies. En de uitspraak die vervolgens gedaan is, dat is waar... die was in het nadeel van vader en zoon Poot. Mm. Ook waar is dat er appel van is ingesteld... omdat het Hof heeft gezegd... Uh, de uitspraak kan niet in stand blijven. Nou, komt vaker voor. Maar niet op de grond dat Westerberg uh, zich schuldig had gemaakt... aan vriendjespolitiek. Dat staat hier helemaal buiten. Er hangt een geur van onheiligheid omheen. Dat is zeker waar. Maar daarom is het ook goed dat die zaak tot op de bodem wordt uitgezocht. Al gaat dat opnieuw schade doen aan het imago van de rechterlijke macht. En het is uh, opvallend eigenlijk dat dat dus in een recordtempo... Uh, zo een paar keer achter elkaar gebeurt. Of is dit alleen iets wat wij nu waarnemen en dat dat eigenlijk... Op kleinere schaal al gebeurde en dat mensen zich daar ook wel zorgen over maakten, maar dat het niet zo prominent in de publiciteit speelde. Um, ik denk dat er verschillende dingen spelen. Kijk, het is natuurlijk onbetwistbaar zo dat de transparantie, de aandacht van het publiek, de aandacht van de media voor wat er gebeurt in de rechtelijke macht, dat die enorm is toegenomen. Dat is alleen maar prima. Je kan zeggen dat is eigenlijk een beetje een verlaten vrucht van de jaren 60, 70. Want in de rechtelijke macht was eigenlijk. Uh, gemeente aan wat aandacht voor wat er elders gebeurde... eigenlijk nog betrekkelijk gering. Mm. He, dus uh, wat gebeurt in de raadkamer? Ja. Hoe komen benoemingen tot stand? Al die dingen meer. Dus dat daar op zichzelf meer aandacht voor is, prima. Maar uh, dat het de laatste tijd inderdaad wel lijkt... maar dan heb ik het dus nadrukkelijk niet over het wilde proces en ook niet over Schalken... Want daar lees ik in de krant nee, van... Nee, nee, maar dan gaat het over... Dan gaat het over, nou ja, in, in Haag's, ieder geval vooringenomenheid... Ja, nou, eigenlijk in de, de kwestie zijn. van de, belangen, de belangenverplechting... Ja. Ja. die in Den Haag zo centraal Precies. staat. Nou, uh, ik ben er enorm van geschrokken... omdat ik dacht en ook denk dat wij in de rechterlijke macht... dat we goede regels hebben die bewerkstelligen dat rechters inderdaad... Uh, bij dit soort situaties terugtreden en in ieder geval niet de schijn op zich laden van, ja. van belangenverstrengeling. Ja. Wat er nu precies in die Haagse affaire gebeurd is, nou, daar vinden verhoren over plaats. Dat moet allemaal worden uitgezocht. Maar in ieder geval is het volgens mij wel zo dat Westenberg en Koalplees allebei dat die de schijn tegen hebben. En dat is wat ik uh, wat ik noem buitengewoon schadelijk voor de rechterlijke macht. Want wat, de rechterlijke macht kan niet met dit soort uh, verdenkingen uh, leven. Het, is, het tast het vertrouwen van het publiek zeker? echt tot in de wortel van het systeem Zeker, aan, hè? Of zeker, is, ja. zeker. Dat, dat zegt u helemaal juist. Ja. En uh, hoe nu verder? Want uh, uh, ja, er is dus echt iets fors aan de hand in wat mensen denken van het rechtelijk systeem. De indruk ontstaat een beetje dat je hier dus kijkt naar een wereld... die toch om een of andere reden in een soort glazen bol functioneert. En dus, uh, kennelijk, terwijl wij dachten dat het allemaal onberispelijk was... Ja. Morris heeft die tand toch anders zijn dan dat wij ja. dachten. Ja, dat zijn grote vragen. Uh, dat is, uh, kijk, iedereen zijn eigen rol. Van het publiek zal uh, gevraagd mogen worden... dat ze in de eerste plaats toch uit willen blijven gaan van het principe... Uh, geen veroordeling zonder dat iets bewezen is. Ja. Iedereen wordt onschuldig gehouden ja. tot het tegendeel... Dat geldt dus dat ook is. voor Kalb, Sluis en wester. Precies. Precies. Dat, is, dat is echt iets wat we overeind moeten houden. Ja. Maar daarnaast um, is het wel zo dat binnenrechtelijke macht zelf... dat er een uh, grotere inspanning dan tot dusver geleverd is... gepleegd zal moeten worden om um, het beeld dat het klopt om dat overeen te laten stemmen met de realiteit. Maar weet u, eigenlijk is het helemaal niet zo... Kijk, niets menselijks is ook rechtersvreemd. Dus je zou het ook, als je het op een andere manier bekijkt... denk je, ja, waarom zouden uh, uh, mensen die, die rechters zijn... Uh, zoveel een hoger, hoger, hogere moraal hebben dan alle andere mensen? Ja, maar het punt is juist dat uh, u zegt... Uh, niets uh, menselijks is rechtersvreemd. Dat nou, denk ik dan als ik dit zie. Ja maar, ja, maar eigenlijk mag dat dus niet zo zijn... Nee, de, ik, deze ja. menselijke dingen, als vriendjes voortrekken, een beetje rommelen... voor zover je dat menselijk wil noemen allemaal... dat ja. moet rechters juist wel vreemd zijn. En ik ben ervan overtuigd dat voor het grote merendeel van de rechters dat ook geldt. Ja, Maar dat is toch ook de basis van het systeem? Als je daar niet meer op kan vertrouwen, is het toch over? Als ik die overtuiging niet zou hebben, dan zou ik hier op een heel andere manier zitten. Dan zou ik uh, weer een pamflet schrijven, maar dan uh, met name gericht tegen de rechtelijke macht. Ja. Nou, zover is het niet. Maar eigenlijk is dat heel erg veel gevraagd van rechters. Meen je dat ja. nou? Ja. Waarom? Da, da, da, da, da, da. Dat zijn ook mensen, maar die hebben ook allemaal hun, hun, hun, hun, hun, hun, hun listen en hun lagen en hun, hun, hun verlangens ja, en, en hun verleidingen. Dus op en weet dan wel nog meer. die moeten ze opzij kunnen zetten. Ja, maar goed, dat is nog. Ik zeg alleen al. maar dat is wel heel erg veel gevraagd eigenlijk. Ja, Het is ook niet zo'n makkelijk vak? Nee. En maar het is te doen. Dus mensen zitten meer helemaal voorbij. Maar, ja, ik, zit, ja, eh, eh, eh, ik kom niet verder dan als, als je aan die basis uiteindelijk... als je de rotte pitten eruit hebt gehaald... niet kan vertrouwen, ja, dan is het over met het rechtssysteem. Dan zou ik niet weten hoe het verder moet. Ja, dat is zo. Dan zit je inderdaad in een sfeer waarin... Processen, ja, ach, euh, ja, de rechter, die is er ook nog. Dat is een mening. Maar ja, dat is ook maar een mannetje ja. of een vrouwtje. We ja, die komt aan ook trekken. maar waar Je zet er een ander in. Dat dan is iets wat natuurlijk wel geprobeerd wordt. Dat doet Berlusconi. Dat doet Wilders ook op een bepaalde manier. Ja. Want zijn agenda en is. En al helemaal is gericht tegen de rechtelijke macht. Daar ben ik absoluut van overtuigd. Hè, dat is wel van het vrije woord. Nee, uh, ik ben ervan overtuigd dat hij uh, in de kern van de zaak in deze kwestie. Uh, puur opportunistisch bezig is... en dat het hem in feite gaat... Uh, ondanks beweringen van het tegendeel... om een rechterlijke macht... Uh, nou eigenlijk af te branden... voor zover die hem niet in het gelijk stelt. Dat heeft hij eigenlijk met zoveel woorden gezegd... na het einde van affaire 2... van als anderhalf miljoen Nederlanders uh, die mij gelijk geven... als u je niet volgt, dan, dan zwaait er wat. Uh, zo zo uh, geloof vertaald. Maar dan gaat het toch wel heel ver. Want het bedient zich van dingen als het uh, zeggen over de rechterlijke macht... dat je hier uh, volgens hem dat we met maffiapraktijken uh, te maken heeft. Nou, dat heb ik hem nog niet nou, hoor. Nou, dat dus heeft hij letterlijk gezegd, wel. hoor. Ja, dat, uh, hij beleefde ja, maar... het als maffiapraktijken. En dan geholpen door een advocaat... die volgt de, dezelfde rechters inderdaad weer door Jord Kelber bijvoorbeeld een maffiamaatje genoemd kan worden. Het wordt wel steeds bonter, toch? Nou ja, euh, een strafproces biedt als ieder proces in een open samenleving... als de Nederlandse, dan kom ik terug op het begin... heel veel mogelijkheden om euh, te proberen het spel tussen naar de hand te zetten. Te verzieken. Het is aan de rechter uiteindelijk om daar de grenzen te stellen. Daarvoor is dit hele proces ook... Uh, ja, dit is een schoolvoorbeeld van een zaak... waarin het gaat om vaststellen van grenzen... wat mag in het publieke debat. In dit geval dus, wat mag Wilders wel en niet zeggen. Mm. Je kan zeggen dat het hele proces had nooit mogen plaatsvinden... maar rechters hebben gevonden dat er goede redenen waren... dat dat moest plaatsvinden. Nou, dan moet het recht zijn loop hebben. Mm. En als je dat gaat saboteren dan ben je heel verkeerd bezig. Want tot slot zal de stijlfiguur worden. Er wordt maandag een uitspraak gedaan. Eigenlijk iedereen die je erover hoort... zegt nou in ieder geval dat het zal niet uh, toegewezen worden. En is dat daarmee het zijn voor Moskowitz... om in ieder geval gewoon heel openlijk aan de integriteit... van de hele rechterlijke macht te twijfelen? Nou ja, kijk, als dat gebeurt... ik ben natuurlijk gewoon geen kristallenbolkijker... maar goed, ik heb gezegd, ik reken er ook mee dat het wordt afgewezen... Um, dan zal je, dat is mijn voorspelling dan wel, qua kristallenbol, dat een mokkende Moskovic, een verongelijkte Moskovic, uh, dat hij uh, zal blijven proberen om uh, voorbij de grenzen van wat eigenlijk netjes is, uh, en juridisch toelaatbaar, uh, blijven proberen om uh, te voorkomen dat de rechtbank toekomt aan een uitspraak over de inhoud van de zaak. Dat is mijn voorspelling. We gaan het uh, toetsen, hè? die voorspelling. Hartelijk dank. Willem van uh, Bennekom, autorichter en schrijver van het SC Op Drijfeis. En dat is een uitgave van uitgeverij Cossé. Als u daar meer informatie over wilt, kunt u op onze site kijken. Nieuwsjob.nl. Hartelijk dank. Oké, okay. iets anders. Ja, je moet er eventjes omschakelen. Heugelijk nieuws Heugelijk... namelijk voor Autominate Nederland. Victor Muller Saab lijkt van een acute ondergang gered. De Zweedse regering gaat namelijk akkoord met het plan... Om vastgoed van Saap te gaan verkopen. En de verwachting is dat dit saap zeker 30 miljoen euro zal opleveren. Nog meer goed nieuws voor Autofans. De autorij is deze week begonnen. In Amsterdam kan het publiek zich weer verlekkeren aan de nieuwste ontwikkelingen op dat autogebied. En welke rol speelt Nederland hierin? Over Saap en de rij gaan we praten met autojournalist David Bakels. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, saap nu van een uh, acuut faillissement gered? Uh, zeker van een acuut faillissement wel. Voor ja. lang? Uh, uh, dat is dus de vraag. Uh, het feit is dat, uh, dat de verpanding van het onroerend goed... aan een derde door de Zweedse overheid is goedgekeurd gisteravond. Dat er ook overeenkomst is bereikt met een koper. Voor de somma van 100 miljoen euro... is alle vastgoed van SAP uh, verkocht aan meneer uh, Vladimir Antonov. Die stort vervolgens 30 miljoen euro... Vrijwel per omgaande in de kas van Saap. Een dubieuze Russische zakenman? Ja, het is een man op wie een, een smet ligt, maar die is eigenlijk nooit bewezen. Uh... Nou, <laughs> ja. kijk alweer naar zijn binnenkomst. Ja. Ja, ja. Ik, ik val meteen stil, want ja. wat niet is, dat kan ik ook niet zeggen. Oh, nee. Het is een man uh, uh, uh, die in een kwalijk daglicht staat, eigenlijk al een enkele jaren. Ik denk dat jullie, uh, om jullie vraag voor te zijn, de problemen die er bij Saap. Zijn of waren, die heeft SAP natuurlijk om te beginnen aan zichzelf te danken. Het merk is niet in staat geweest om zelf voor te gaan. Is destijds door de General Motors opgekocht. Die is er ook niet in geslaagd, ondanks enorme investeringen. Wilde toen kwijt. Uh, ze hebben uh, de Chinezen op bezoek gehad die geïnteresseerd waren. Dat oh. ging natuurlijk niet. Ook meneer Antonov is een ander verband al uh, ten tonelen verschenen. Dat ging ook niet. En wie verschijnt daar toen op het kwam toneel, een wereldcrisis? De internationale speler Spijker. Ik geloof dat ze uh, twintig roods spelen. Ja, daar kom ik nu op. Uh, toen brak er een wereldcrisis los. Ik hoop een dat een David Lieber niet zeggen. wil dat wij vragen stellen. Ja, yes, zeker nee. wel. <laughs> <laughs> maar de Amerikanen waren natuurlijk de eerst getroffen, General Motors. En die mm. moest door de Amerikaanse overheid eruit gesleept worden. En dan ligt het natuurlijk gevoelig, hè, China en Rusland. Dus was het maar wat fijn dat Muller aankwam fietsen. Al of niet met Antonov achterop. Ja. En dat is eigenlijk gebeurd. En Muller is in heel korte tijd, let wel, het is pas 14 maanden geleden... Hè, heeft hij voor een elan gezorgd, er zijn modellen... Uh, feitelijk worden die nu ontwikkeld en ook staan productierijp. Dus het is best knap. Ja. Maar ik begreep, <laughs> ik... ik begreep vanmorgen van de, van de correspondenten in, in Zweden... dat uh, men toch op dit moment ietsje minder enthousiast is over ja. meneer Muller. Wat er nu gebeurd is, is natuurlijk een enorme knauw... in het herstellen van vertrouwen van de klant. Overigens wil ik zeggen dat op diezelfde autorij... Uh, behoorlijk wat saaps worden verkocht. Dat heb ik vanmorgen nog even geverifieerd. Maar uh, ja, het, er is dus wel belangstelling voor het merk, zeker... Hé, hey, um, die rust. Nou ja, goed. Dat moet, dat moet, maar gewoon blijken of dat op een of andere manier of op de lange termijn ook een oplossing is. He? Dat begrijp ik. Ja, Antonov, die wil nog veel meer geld in in, in saap steken. Er is een bedrag van 375 miljoen euro genoemd dat die her en der mee zou kunnen brengen. Dus die wil echt. Net als toen al wil echt eigenaar worden, mede-eigenaar worden van, van Saab. Maar ja. wat is nou zo ingewikkeld aan die hele constructie? Het is toch helemaal niet zo gek om je onroerend vastgoed gewoon aan iemand te verkopen. Of dat nou toevallig die Rus is of wie dan ook. Dat klopt. En dan vervolgens het terug te huren en daarmee lagere eh, ja. structurele bedrijfskosten per jaar te hebben. Nou, dat is toch een heel normale constructie? Een hele normale ja. structuur, inderdaad. Totdat het dus nu gedwongen en wel in... Eh, open en bloot moest gebeuren door de geldnood bij Saab. Het is natuurlijk een heel jammerlijke geschiedenis. Ja. Productie die stilgelegd wordt, ja. geruchten. Eh, mensen die naar huis gestuurd worden. Overigens waren dat mensen van toeleveranciers, hoor, niet van ja. Saab zelf. Nou, Saap dus lag dan daar... zelf ook stil. Saab ligt al anderhalf daar, week stil. Ja. En ook al komt die tranche van 30 miljoen binnen... de schuldenlast is veel hoger, overigens dan nog hebben ze, denk ik, enkele weken nodig... om weer gewoon on-speed te kunnen produceren. Ja, want die toeleveringsbedrijven die moeten eerst betaald worden. Ja, zijn er overigens maar vier die aan de bel getrokken hebben. Oh. Van de vijftig. Er zijn ja. vijftig toeleveranciers en maar vier goed. hebben gezegd... Nu is het klaar. Maar goed, als je, al heb je maar een paar essentiële schroefjes niet... Hè? dan kan zijn auto Precies. toch niet van de band rollen. Ja. Uh, maar je zei, op de, er worden wel staaps verkocht. Ja. Op de, op de autorij, daar was je... Ja, we hebben oh. zelfs een stand tegenover sapen daarom kan ik het ook zo <laughs> ah. En hoe is het daar op de autorij? Uh, het, het, nou, de autorij is natuurlijk een, een Nederlandse autofeestje, laten we eerlijk zijn. Oh. Nederland uh, staat alleen uh, in negatieve zin staat het goed bekend in de autowereld, omdat wij een bijzonder moeilijke markt hebben. Echte, primeurs hebben we niet. Er staat wel uh, er staan wel diverse upgrades van modellen. Uh, maar niettemin is de persbelangstelling... de persdag, die was afgelopen dinsdag... waren 900 aanmeldingen uit alle delen van de wereld. Ja, en, wat kunnen en dat die is een dan, record in de wereld. En wat kunnen die dan zien? Die komen kijken hoe auto's hier geprijsd zijn... hoe met name de Koreanen auto's vormgeven. Die zie je natuurlijk wel staan. Koreanen hebben overal in Europa eigen designcentra... waarbij ze onze ik maar zeggen, designmore's afkijken. Wat vinden we mooi? Bijvoorbeeld in Hyundai. Hyundai. In Korea ziet er anders uit dan een Hyundai in Frankfurt... Maar trouwens ook een design set. Al, al die auto's gaan opeens ja, op Audi's en BMW's lijken. Ja. Maar en, heel anders of een klein beetje anders? Uh, heel, anders huh? heel anders. Want en, we ja, hebben we zo'n specifieke smaak dan op het gebied van vormgeving? Nou, het is, natuurlijk, het is, het is nogal recordachtig. 18 miljoen mensen op zo'n klein stukje land. Met zoveel uh, vrijheid van kopen en vrijheid van, van kiezen. In Nederland staat bekend als een heel bijzondere markt. Voor de grote marketingafdeling van de fabrieken is Nederland een voorbeeldgebied. Ook, en dat is weer minder leuk... ook qua eh, fiscale kant van het automobilisme. Onze manier van belasten van auto's is uniek in de wereld. Zo zwaar en zo moeizaam. Daar heb ik net ook weer een stuk over gemaakt. Ja. Eh, en het wordt ook voortdurend gewijzigd. Dus eh, de internationale wereld kijkt toe... Wat, wat, wat, er, he, wat men kan maken. Zijn auto's in Nederland. in Nederland eigenlijk het duurste van de hele wereld? Zijn vrijwel het allerduurste, ja. Ah, er zit ja. bijna 50%, 42% aan tax op en de belastingen variëren ze weer. BPM en. Uh, ja, en nu zou de BPM dan... weer. Ah, he, die zou vergroend worden, kortom jongens. De BPM die gaat van de auto's af. Maar daarvoor in de plaats gaan we de toeslag op benzineverbruik, de belasting daarop, gaan we verhogen. Oh. Nou, nu net is weer die BPM. Uh, uh, het stopzetten van die BPM is weer afgewezen, dus die gaat door. Maar wel die verhoging van die CO2-tarieven gaat mee omhoog. Hm. Dus auto's worden straks nog veel duurder. Maar is, is Nederland ook op het gebied van wetgeving uh, een, een voorbeeldland? Ja, de fiscale wetgeving Fiscale zeker. wetgeving. Ja, ja, niet qua uh, milieu. Nee, ik wou zeggen, een ander soort wetgeving. Ja. Dat niet. Maar dat gaat, daar gaat het wel heen, hè? Zeg, David, we zitten over van alles en nog wat te praten. Mensen gaan naar de auto rijden gewoon een mooie race dingen te zien. Ja. En als het enigste is kan nog zo'n mevrouw op de motorkap aan te treffen, ja. toch? Zijn die er nog? Ja, op de persdag voor dames het eerst de... weer hebben allerlei schaars geklede dames die Al of niet liggend over ja. motorkappen dan wel. Nou, dus nu gaat het weer over een interessant onderwerp. Nee, maar luister, ja. maar dat bestaat dus nog steeds... Het het bestaat weer. Het, Ach, was even het was weg en nu bestaat het weer. Het mag weer. Het mag weer. Maar, maar welke ja. auto zit eronder? Zullen we het daar eens over hebben? Uh, ik nou, vind nou, in het dit een interessant fenomeen. Over... Ja, goed, ga verder. Ja. Nou ja, het is in ieder geval interessant om te zien dat ja. de, de mensen komen allemaal voor de grote kanonnen. 600, 700 pk's tegenwoordig, niks meer. En wat zijn dat? Grote en dat kanon... zijn de Corvettes of AMG, Mercedes of Porsches natuurlijk. In dit geval praat ik over een Bugatti Veyron die er dus bijna 1200 pk's heeft. Daar komen de mensen voor kijken. Maar de mensen kopen allemaal a autootjes ja. De top 20 best verkochte auto's in Nederland... bestaan allemaal uit aanlabelautootjes. autootjes En, en dus wat van zijn die, dat? Van die spaarprutsbakjes. Spa wat? wat? Hyundai's? Uh, <laughs> ja, ik weet niet eens hoe ze heet. Ja, en het erge is nog, en dat wil ik ook even zeggen hier... de merken die het meest geprofiteerd hebben... van de Nederlandse wetgeving qua verkopen... dat zijn dus de Japanners, ik noem verder dan maar geen namen. En de Koreanen staan, toch? Ja, en die staan niet op de rij... Waarom niet? Dus het publiek heeft massaal voor die merken gekozen. Ja. Die merken hebben dat massaal ook aan verdiend. Maar die staan niet op de rij. Waarom Wat? niet? Nou, ja. laten we het maar crisis noemen. Zoiets. Ze staan er niet. O of niet leuk om te zien. Dat kan ook. Uh, nou, Je dan kan dan... er niet mee, mee, mee patsen als, kan als bedrijf. Mee. Ik, ik, nee, ik, voor mij is het natuurlijk helemaal slik een elektrische auto. Wat moet ik nou toch vinden? Hè? Daar zitten al mijn collega's mee. Dan vinden we het leuk om op een stofzuiger te rijden straks. Met een cd'tje in de... In een muziekdoos is, is van het, autogeluiden. Even, is, het wat, zo, is, wat, is het zo beroerd? Het is nou, dit voor het, denigrerende praten? Nou, en, dit, kijk eens, we willen allemaal schoon ademen en lekker hardlopen in de natuur. En geen vieze autogassen. Autogassen maken overigens maar minder dan 10% van de totale milieuvervuiling in de wereld... Uh, zijn ze verantwoordelijk voor. Hè? En dus elektrische auto's op de rij staan 16, 16 modellen... Elektrisch. En er is staan... veel belangstelling voor. Je hoort er veel over de laatste tijd, laat ja, ik het zo zeggen. maar het blijft een gemankeerd product. Ook dat en waarom, dat waarom vind te... je dat nou? Want niet iedereen zal het met je eens zijn. Je hebt ook mensen die er heel enthousiast over zijn. Nou, ik weet niet of je je nog herinneren, rond de jaren, uh, zeg maar, 86, 88, 1990... liepen er van die kerels rond met van die handige zaktelefoons. Dat waren dingen van 4 kilo gewicht en zagen eruit als een kleine attaché-koffer. Ja. Nou, dat hè, vergelijkt het dus met de huidige smartphones die je nu in je zak hebt. Die elektrische auto's staan ongeveer ter hoogte van die koffers ja, van toen. Maar dat betekent toch ook, David, dat het, het wel door de, die koffer van toen heen moet. Wil het ooit een smartphone worden? Ja. Ik bedoel, die die ontwikkeling die heb je dan nodig. Dus we staan allemaal te klappen, zei het uh, gematigd. Ja. Maar uh, we zijn er nog lang niet. Een elektrische auto is een gemankeerd ding. En over milieuvervanging gesproken, hoe Wat? denk je dat de energie van die elektrische auto's uh, er komt? Dat zijn bruinkoolcentrales waarvoor getekend ja. wordt. Hè? Maar goed, je zegt het is een maarkeerd ding. Maar heb je dan wel het, de, de, het idee dat het in de toekomst uh, wel, wel een goed product zou kunnen worden? Of geloof je er Vast? sowieso niet in? Ik heb in, een, ik heb in een zekere sportwagen van Amerikaanse maken gereden. En ik ben ik hou van snelheid. Het is verschrikkelijk zo hard als die dingen gaan. Ze hebben één. zodra je gas geeft, heb je vol vermogen. Dat is een elektromotor. Hè. En voor de rest hoor je alleen maar... Tic, tic, tic, tic, tic, tic, van de wielen die stoten in de wielbakken. Maar ik mis het geluid, ik mis de geur. Ik mis het mennen. Maar ik weet ook wel dat we <lacht> Ik op de... mis het mennen! Het, het <lacht> komt er wel. Het komt er zeker. Ja. Het, komt er zeker maar... het probleem het wat natuurlijk opgelost werd, moet worden... Nee. is dat je uh, uh, in ieder geval niet na 300 kilometer... weer dat ding gewoon ja. voor vijf uur... aan het elektriciteitsapparaat uh, uh, moet hangen. Dat ja. is natuurlijk de crux van het verhaal, of niet? Ja, er staat een auto op de rij... die. Protst, Opel Ampera, mag ik gewoon zeggen, geloof ik. Dat is de, de meest gunstige energie-elektro-jongen. Oh, oh ja. uh, Die claimt 500 kilometer rijkwijde. Maar ga jij een beetje gas geven of in de file staan, staan, oh. staan niks... Hè? dan wordt het opeens 200 kilometer. Ja. En dan heeft zo'n motortje veel meer stroom nodig. Dus dat komt allemaal wel. Uh, het, dus is, het is een cultuurkwestie, ja? ja. Wat, wat zijn we. Een cultuurkwestie. Een cultuur, wat bedoelt u daarmee, meneer Van Bennekom? Nou, een omslag maken van de men en de man op het pseudo-paard. Ja. De, ja, de man die genoegen neemt. De, men neemt dat er op een klein stukje land in de wereld. Ja. waar ontzettend veel mensen wonen. Ja, in een stofzuigertje rijdt. Op zoek naar het volgende stopcontract. Ja, dat is een omslag. Dat ja. bedoel ik met. De maar we, ja, okay. we moeten vast afsluiten. Ik zie jullie kijken. Maar de benzineauto's ja. zijn nog nooit zo zuinig. en schoon geweest als nu. Hè. Ja. Een 5,5 liter dubbel turbo Mercedes kan gewoon. Hè, dat liep vroeger gewoon 1 op 3 en dat vond iedereen prima. Dat loopt nu gemiddeld gewoon 1 op 14, hè, als het moet. 1 op 15. Laat staan als je rustig gaat rijden. Ik zie het wel, David. De elektrische ja. auto heeft jouw hart nog niet, uh, nog, nog niet gestolen. Maar ja. misschien, uh, misschien komt dat uh, nog. En uh, racewagens nog? Waren die er nog? Ja, daar hou jij toch staat, van? Trekken, want daar staat ik denk toch altijd allemaal lekker omheen? Hebben op de stand hebben wij een drietal racewagens. Een Saker, dat is een Nederlands product... Een platje, dat is een Nederlands product een uit de jaren 50. Ja. Ik ken wel platjes. Maar... We maar... hebben ook een, let wel een spijker op de stent. Oké. Okay. En daar wordt enorm naar gekeken. Ze, ze hoeven dus alleen maar pad over te steken om dan weer saap terecht te komen. Okay, nou, fantastisch. We nemen afscheid van Giddy Up Go Brakels. Eh, Bakels, sorry. Uh, hij had het dus over saap, hij had het over de autorij, hij had het over mennende mannen. In auto's geweldige laden. En allemaal. over stofzuigers. Precies. En dat je als je erin rijdt. maar een cd'tje moet opzetten. om de auto geluiden, uh, ja mee te krijgen. <laughs> nou, goed. Gaat u zelf lekker kijken. Uh, het, het is deze week volgens mij de hele week. Tot hè? en met de 23e. Ja, ja. Okay, dankjewel. Goed. Meer informatie te vinden op www.nieuwshop.nl. Oh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 Before my number's up, I'm gonna fill my cup, I'm gonna live, live I'll lay low, I'll make them stay low They'll never trail over my head I'll be your devil till I'm an angel But until then Hallelujah, gonna die Mooi hè? dat je voor een paar centen een heel orkest zo je huiskamer in kan laten rijden. Onder aanvoering van Queen Lativa. Het nummer heet I'm gonna live till I die. Ambtenarentaal. We krijgen er vroeg of laat allemaal mee te maken. Ruim de helft van alle overheidscommunicatie verloopt via formulieren. En dan kan het maar zo zijn dat u de volgende vraag krijgt voorgelegd. Ik citeer. Hebt u in het tijdvak van 1 mei tot 1 augustus gedurende enige periode geen werk gehad? maar valt zo'n vraag wel met ja of nee te beantwoorden. Afgelopen woensdag spraken zo'n 100 formulierdeskundigen in Amsterdam... over het streven naar klare taal door overheden. Maar ze hebben nog een lange weg te gaan, denkt ook Karel Jansen... hoogleraar communicatie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, <kijf> ze zijn erg, hè, die formulieren. Ik, ik, ik kan er zometeen nog wel een paar leuke uh, voorbeelden geven... en nu ook ongetwijfeld, maar uh, hoe is het mogelijk dat dat zo lang zo is... Uh, doorgegaan eigenlijk, hè? zonder ja. dat iemand heeft gezegd... ja, maar dit kun, kan toch eigenlijk niet meer? Nou, het, het wordt wel eens gezegd hoor, ook de afgelopen jaren... <coughs> zijn er wel uh, uh, pogingen gedaan, in, uh, in een aantal gevallen ook uh, met behoorlijk succes... om het in ieder geval minder erg te maken dan het in pakweg 1970, 1975 was. Hoe komt dat het zo is? Ja, dat is een ontzettend uh, belangrijke vraag, denk ik. En uh, ik denk dat dat veel te maken heeft met uh, de belangstelling... die er in het Nederlandse parlement bestaat voor regelgeving... En de iets wat gebrekkigere belangstelling als het gaat om de vraag... Eh, hoe worden die regels nou eigenlijk uitgevoerd? En wat gebeurt er in de praktijk als we bijvoorbeeld een nieuwe subsidieregeling hebben bedacht? Hè, en mensen moeten voorgelicht worden, mensen moeten formulieren invullen. Eh, hoe pakt dat dan uit? En wat je dan ziet is dat regelingen heel vaak heel erg complex worden... om maar elk individueel geval... Uh, op een rechtvaardige manier uh, te kunnen behandelen. En daar nog de nuanceringen van te geven? Precies, en dan komt er nog een, een belangengroep X en een politieke partij Y. En uiteindelijk is er een uh, erg ingewikkelde regeling ontstaan. Ja En daar moet dan over voorgelegd worden. En er moeten vragen over gesteld worden in een formulier. Want elk element uit zo'n regeling komt terug in een vraag. Maar goed, ik noem deze bijvoorbeeld. Voeg bij deze aanvraag een welgelijkend fotografisch portret zonder hoofddeksel van de aanvrager van ongeveer 4 centimeter hoogte en 3 centimeter breedte. Nou, het is wel te volgen, maar ze bedoelen gewoon, je moet een pasfoto inleveren. Ja, ja. Dat is een tamelijk komische... Uh, Dat is komisch, ja, maar het variant. bestaat dus wel. Zeker. Nou, dit soort taalgebruik komt gelukkig niet heel veel meer voor. Maar je kunt er wel mooi aan illustreren waar het vandaan komt, denk ik. Want wat is er gebeurd? Er is een uh, een regeling geformuleerd. Uh, en die regeling is heel erg formeel uh, verwoord. En vervolgens is er een goedbedoelende ambtenaar... met die regeling aan de slag gegaan. En die heeft uh, gedacht, elk element uit die regeling... moet terugkomen in het formulier. Hm. Ik moet in ieder geval juridisch geen brokken maken. Dus uh, als er in die regeling staat ja. dat noodzakelijk is... enzovoort, enzovoort, hm. dan komt dat zo in het formulier uh, terecht. Wat is het gevolg van dit soort uh, formulieren? Dit soort ingewikkelde... Uh vraagstellingen? Nou, natuurlijk irritatie uh, bij, uh, bij goedbedoelende formuliereninvulders... die denken, ja, dit kan ik echt niet beantwoorden. Uh, maar veel erger vind ik eigenlijk dat daardoor een aantal regelingen... niet goed uh, uitpakt. En met name de zogenaamde inkomensafhankelijke regelingen... Uh, en dat zijn er heel wat. Ik denk bijvoorbeeld aan de huursubsidie of de huurtoeslag... en de kinderopvangtoeslag. Dat zijn allemaal regelingen waarbij je inkomen van belang is. Daarvan is bekend, niet alleen in Nederland... maar ook in de ons omringende landen, dat daar... Uh, ja, het verschijnsel van de onderconsumptie, zoals dat dan zo mooi heet, uh, uh, ja, erg, uh, erg vervelende vormen aanneemt. Wat onderconsumptie u betekent dat die regeling niet ten volle wordt gebruikt. En als je dan verder kijkt, dan zie je dat die regeling met name niet goed wordt gebruikt door de mensen voor wie die regeling het meest nadrukkelijk bedoeld is. Omdat die formulieren te ingewikkeld zijn. Ja, de voorlichting is al ingewikkeld en dan komen die formulieren nog eens bij. En dan, ja, in het algemeen gelukkig niet in elk individueel geval, maar in het algemeen is er een relatie tussen de hoogte van het inkomen en de hoogte van de genoten opleiding. En dan zie je dat de mensen met de laagste inkomens vaak de grootste problemen hebben met het begrijpen van die formulieren. En dat is natuurlijk iets wat we met z'n allen liever niet zouden zien. Meneer zelfs... Jansen, wat, wat kunt u voor deze sector betekenen? Want uh, kennelijk is er is genoeg werk. Ja, er is zeker werk. En uh, nou, ik ben ook heel blij dat er uh, uh, door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, NWO, uh, uh, uh, uh, deze week een, uh, een groot zogenaamd themaprogramma, een onderzoeksprogramma is gestart, waarbij 2 miljoen beschikbaar komt om onderzoek te doen naar de vraag. Ja, waar die onbegrijpelijkheidsproblemen precies zitten... en wat je eraan zou kunnen doen om uh, ja, ze tot, nee, ja, tot te brengen. Die heeft u al aangegeven, namelijk simpelweg gezegd... de juridisering van allerlei regelingen met ja. uitzonderingen erbij... is natuurlijk ook erg lastig in Nederlandse taal samen te vatten... als je volledig moet zijn. Maar natuurlijk, daar hebt u ook groot gelijk in. Maar het kan wel beter dan het nu, uh, dan het nu gebeurt. Dus ik denk dat er twee belangrijke factoren zijn. Het, uh, onze... Ik zou bijna zeggen regeldrift. En dat bedoel ik echt onze, want we vinden het allemaal heel prettig... dat regelingen zo rechtvaardig mogelijk uh, worden, uh, uh, worden gemaakt en, en, en verwoord. Maar tegelijkertijd is er natuurlijk nog wel iets te winnen... als het gaat om de deskundigheid op het punt van ja, voorlichten over... en vragen naar de elementen die dan voor de regeling van belang zijn. Kunt u er nog eens een doen? Een, een lekkere, ja, ja, ja. vreselijke? Nou ja, wat een, een gezellige is misschien is ja. deze. Die is heel recent ook. Uh, die komt uh, uit uh, uh, van het splinternieuwe digitale overheidsloket Antwoord voor Bedrijven, ingericht uh, door Economische Zaken. Daar staat bijvoorbeeld de teruggaveregeling, waarbij het verschil tussen het accijntarief voor blanke diesel en rode diesel gebruikt voor het aandrijven van een motorvoertuig aanwezige lopapparatuur wordt teruggegeven, is afgeschaft. Dat is wel een heel verrassende zin <lacht> natuurlijk. Door wat dan nou, het, een klemconstructie... Het, het, het, het, de de geruststellende gedachte is, omdat die afgeschaft is... hoef je er ook niks meer van te weten. Dus wat dat betreft... Ja, maar je komt er pas aan het eind van die zin achter... en het was fijner geweest als je het meteen gezien ja. zou hebben natuurlijk. Ja. Hij, is, uh, hij is aardig, denk ik. En ook een hele opvallende vind ik eigenlijk... Ja? Uh, een uh, formulering die uh, tot voor kort voorkwam in een formulier... dat je moest invullen als je een bouwvergunning uh, wilde hebben. Nou, die bouwvergunning is afgeschaft. Dat betekent dat er dus ook nieuwe formulieren uh, zijn gekomen. Nou, wat ik natuurlijk gehoopt had, was dat in die nieuwe formulieren... meteen ook uh, uh, wat, uh, ja, wat minder problematische formuleringen, ja. formuleringen zouden staan. Dat blijkt een beetje tegen te vallen. Als je bijvoorbeeld een kozijn wilt vervangen... Ja. daar heb je een formulier voor nodig. Dat wist ik ook niet, maar dat blijkt. Tuurlijk. Maar Tuurlijk. Dus, dat, dat gaat ook uh, niet, hoor, zonder een formulier nee, nee, nee, een kozijn. Nee nee, nee, nee, nee, precies. Nou, zelfs, zelfs als je een bouwkeet hebt en je wilt een kozijn vervangen... wat volgens mij niet zo vaak voorkomt bij bouwketen... dan nog moet je rekening houden met deze formulering. Een bouwweer kan seizoensgebonden en of tijdelijk zijn. Denk bijvoorbeeld aan een tijdelijke bouwketen of een strandtent die voor drie jaar achter elkaar in april wordt opgebouwd en in oktober weer wordt afgebroken. Nou, dat is een hele ingewikkelde formule. Ja, maar... ik snap het nog wel. Ik kan ja, dat volgen, maar ja. Interessant is met name het, uh, de combinatie seizoensgebonden en of tijdelijk. Ja. Want die nevenschikkende voegwoorden, en en of, die zorgen heel vaak voor problemen. Ja. En als je dan nog een schuine streep tussen zet, ja. Ja, wat betekent dat dan anders en dan... En dan nog gezellig wat maanden. Is het dan het begin van de maand, het ja, eind van de maand, nou dag. En misschien, misschien om dat en-of probleem te illustreren. Een vraag die heel lang gebruikt ja. is om uh, uh, um, uh, ouders van kinderen die wat meer dan de basisbeurs wilde hebben voor, uh, om van te kunnen studeren... ouders van die kinderen die moesten een formulier invullen waarop deze vraag stond. Bent u gehuwd met en woont u niet duurzaam gescheiden... van de natuurlijke moeder van bovenvermelde studerende? Ja, nee. En dan stond de volgende vraag was dan... zo nee, woont u met haar samen? Ja, nee. Meneer Jansen, <laughs> laten we teruggaan naar de basisvraag. Wat gaat u eraan doen? Nou, we, doen uh, we gaan onderzoek doen. En we gaan uh, proberen om nog duidelijker te maken... aan de politici uh, die, uh, uh, die over deze regelingen gaan. Dat het ontzettend belangrijk is dat ze ook in de gaten houden... wat er gebeurt bij die uitvoering. Die regelingen komen lang niet altijd... Ja, zo goed uit de, ver heeft. Nee, maar wacht de even. Dan bent u volgens mij aan het verkeerde eind van het uh, beddelaken aan het trekken. Want, kijk, die juridische uh, regelingen en ja. die uitzonderingen enzovoort, die moeten er inderdaad allemaal in staan. Ja. Het gaat alleen om de vertaling ervan. Dus kortom moet je ergens iemand hebben die zegt, ja jongens, uh, lever het ja. maar aan wat er juridisch ja. moet. Ja. En ik ga er uh, uh, begrijpelijk Nederlands van ja. maken. Ja. Zo zit het toch? Nou, dat is, ja, ik denk dus dat het een deel van het verhaal is, maar het is natuurlijk een relevant deel van het verhaal. Maar nou, wat, een de wat wat een deel van de oplossing zou kunnen zijn... niet de hele oplossing, maar een deel van de oplossing zou kunnen zijn... is dat we bij de digitalisering van die formulieren beter gaan opletten dan tot nu toe het geval is. Je ziet bij een aantal overheidsinstanties, gemeentes ook, dat formulieren op het internet beschikbaar zijn. Maar als je dan beter kijkt, dan zie je dat dat heel vaak teleurstellend is. Dat is dan gewoon het papieren formulier in pdf-formaat of in word-formaat. En dan ben je nog precies even ver. Je kunt dat een heel stuk slimmer inrichten, waardoor je een aantal vragen niet meer hoeft te stellen. En de makkelijkste vragen zijn de vragen die niet gesteld worden. De aanleiding voor de bijeenkomst afgelopen woensdag was het project Begrijpelijke Formulieren. Van het ministerie van Middellandse Zaken. Dat ja. bestaat dus ook. Maar dat stopt, uh, begreep ik. Hè? En nou, het, het wordt overgenomen nu, door, de taalunie. De, door de Taalunie. En ja. die overweegt een keurmerk. En die stelt een jargonchecker in. Ja. Ja. <laughs> wat een heerlijk woord. Een <laughs> jargonchecker. Ja, uh, ja wat, wat, wat is dat? Nou, uh, het, het is een van de instrumenten... die je uh, als formulierenontwerper uh, kunt gebruiken... om de, de grootste problemen te voorkomen. En wat we eigenlijk willen met dat onderzoeksprogramma van NWO... van Nederlandse Organisatie Wetenschappelijk Onderzoek... is zorgen dat er meer uh, goede instrumenten komen... waarmee formulierenontwikkelaars uh, zo... Ja, dus, uh, zo goed mogelijk formulieren kunnen maken. Mm. Dus dat, en in dat kader uh, past dan die jargon-checker die de ja, gewoon, taal niet op het oog heeft. Uh, ja, ja. Checker, ja. ja. Nou, goed. Ik hoop dat het uh, ooit beter wordt. Ja, wij ook. En je, ja. Denk, ja. Ja. <laughs> en je denkt ook dat die ambtenaren zelf gaan geen last van hebben. Maar kennelijk niet, hè. Die zijn nou. het gewend. Ja, nou, ja. Ja. Ja. Goed, hartelijke dank. Karel Jansenhoor, die hoogleraar communicatie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij maakt Gaat zich aan. dus sterk voor begrijpelijk taalgebruik. Nou, wij moeten het ook uh, begrijpelijk taalgebruik hanteren, Peter. Precies. Ook belangrijk. Na een succesvol uitgevoerde haartransplantatie in het Poolse Potsdam. raakte journalist en auteur Jaap Huisman geïntrigeerd door de oorzaken van kaalheid. Waarom verliezen mensen hun haren? En op de volgende. De vraag willen wij natuurlijk allemaal een antwoord. Valt daar dan iets tegen te doen? Nee. In zijn gisteren verschenen boek Kaalheid is een keuze... gaat de schrijver op zoek naar de achtergronden van kaalheid... en komt daarbij niet alleen in aanraking met medische en cosmetische... maar ook met modieuze, sociologische en religieuze... Ja, ook die zijn er. Aspecten van haar. De. Goedemorgen, Jaap Huisman. Goedemorgen. U heeft een lekker fris bolletje. met ja. Inderdaad, een leuk haar. Als u daar hard doorheen strijkt, valt niet de helft op het bureau. Nee hoor. Nee, nee. Dat, is, uh, dat is gegarandeerd niet het geval. Echt waar? Ja. Want wat uh, de, de verhalen over uw uh, transplantatie, dat u daarna. Ben gegaan, ja. waren voor mij al voldoende terwijl ik daar toch echt uh, mm -hmm. op zich een vrolijke dons best eens een keer, zeker in de koude wintermaanden, zou kunnen gebruiken. Moet er niet aan denken, zegt dat je zo. Nou, uh... Ik vond het zelf ook uh, buitengewoon griezelig. Ik zag die ja. uh, van tevoren die, uh, die opname van hoe dat in zijn werk gaat, hoe er een reep in je achterhoofd uh, wordt weggesneden en dat uiteindelijk met allemaal haar voor haar uh, haar wortels in uh, bovenin wordt geplant. Het is nogal een bloedige. Wordt dat reepje, reepje dan getransplanteerd? Nou, dat wordt, het, reep, het reepje huid met haar wordt apart gelegd. Dat wordt helemaal uh, losgemaakt. En vervolgens echt, uh, haarzakje, haarzakje, wordt het, uh, wordt het uh, weer geplaatst in uh, de inham of in de kruin waar het nodig is. Maar het werkt dus wel? Ja, het werkt absoluut. Ja, dat. Je ziet het resultaat. En het, ja. Ja, jullie kijken daar een beetje angstig bij. Nee, maar ja. nou, maar, maar ik, het luister, ziet er gewoon hartstikke goed u, uit. U schrijft ook heel eerlijk in het boek dat u zelf ook uh, gewoon eng vindt en denkt van, oh jee... Ja, ik vind het eigenlijk dus steeds on heel onvoorstelbaar over, ja. dat ik dat eigenlijk aangedurfd heb. Ja. Maar aan de andere kant, als je het eenmaal gedaan hebt, dan denk je, oké, okay, het resultaat is ernaar. Dus dan denk ik, dat is het ook gewoon een uh, goede mogelijkheid. En als u nou straks grijs wordt, vindt u dat dan niet erg? Nee, vind ik helemaal niet erg. Nee. Dus het aftaken doen we toch allemaal. Ja, maar ja. En, en in hoeverre was u dan gewoon uh, kaal geworden? Of had dat kale plekken gegeven? Want ik was u niet, heeft nu gewoon een vrolijke dons. Ja, ik was niet zo kaal als uh, u, als ik zo vrij mag zijn. Om nee, te zeggen. bij mij, als ik heb, me, ik heb me vanochtend nog afgevraagd. Ja? Zal ik het mes er helemaal in zetten? Dat had nou, ik, misschien... ik zou niet meteen in de huid gaan snijden. Dat, nee, uh, maar goed. Dat, uh, nee, maar goed, ik had, ik had echt uh, op de koffer van het boek staat... ook mijn situatie zoals het was voor die operatie. En uh, dat is dan zo'n kapsel. Ja, dit is een niksige kapsel. Je, wat, ja, je kan er helemaal niks mee. Je kan oh. niet meer in de kapper. Je kan het eigenlijk ook niet afknippen. Maar wat kan het u schelen? Ja, kom ja, ik vond het wel vervelend. Want je merkt wel dat je, als je. Uh, ik, ik had als jonge vent had ik behoorlijk bos haar. En als je dan op een gegeven moment. Nou, natuurlijk ga je op een gegeven moment minder haar krijgen. Dan krijgt iedereen. Uh, maar dan denk je, ja, er valt niks meer van te maken. En dan, dan klopt dus een overgangsgebied terecht. De, en dat is vaak de reden voor heel veel mallen in dit geval. Die dan besluiten van, nou, dan, dan uh, ga ik maar met de tondeus over. Ja, en krijg je dan een minderwaardigheidscomplex? Nee. Of zeggen mensen tegen je, je ziet er eigenlijk niet uit, man. Nee, nee, dat, dat zullen mensen nooit zeggen. Mensen, eigenlijk, dat is een van de gekke dingen die ik ben tegengekomen met schrijven. Uh, uh, het onderwerp haar en wat ermee gebeurt, is eigenlijk een behoorlijk taboe. Uh, je gaat niet uh, tegen mensen zeggen: je wordt wel een beetje kaalbaar. Uh, of je wordt wel heel grijs. En uh, je gaat ook zeker niet aanzitten. Dat aanraken is uh, ja. ook absoluut een taboe. Ik heb, net, ik heb net nog aan het haar van uh, Karel Jansen gezeten. Echt waar? Ja, ja dat komt. Ja. Hij, hij stootte zijn hoofd tegen een camera. Ja. Trouwens, ja. als u wil weten hoe kaal Peter de Bie is, kunt u via de webcam kijken hoor. Maar, <laughs> en toen maar de vond ik zo. Dat is het goede en Dat vond ik zo vond ik, schrok ik zo van dat hij doet. Toen, toen, toen hield ik even zo mijn hand op zijn hoofd. Dus ja, ja, Je bent strafbaar, Mieke. Oh jee. Ja. Het was een reflex. Ik zal zeker geen te doen. Nee, nee maar het is dus inderdaad. Dat vond ik wel merkwaardig. Dat uh, eigenlijk zijn er maar twee mensen die uh, aan je haar mogen zitten. Dat is je geliefde en dat is de kapper. Ja. Maar zomaar ongevraagd iemand andermans haar zitten. Dat doe je eigenlijk niet. Want dat is een hele grote intimiteit. Nee. Oh, jee. Dat is waar. Nou ja. Uh, uh, maar goed, uh, je, je, bent, je bent dus. Uh, uh, na aanleiding van, van je avonturen in Polen ben je gaan verdiepen in, in ja, haar. Hè? Het, het was zo dat. dat het, uh, ik, begon over, ik begon over te schrijven. Eigenlijk zoiets van. Uh, ik moet het een keer opschrijven. En ik wou ook eigenlijk niet in, niet in een soort joling achtige uh, gekkigheid uh, terechtkomen. Maar gewoon serieus behandelen. Omdat ik dacht van ja, het is toch wel iets waar heel veel mensen waarschijnlijk wel eens over nadenken. Absoluut. En, uh, en, uh, en niet alleen mannen, maar ook vrouwen. Voor vrouwen is het een heel groot probleem. Ja. Uh, 40% van de vrouwen boven de, de 50 die. Uh, Krijgt toch heel erg dun haar. En uh, wat, doe je, wat kun je eraan doen? Toen ben ik gaan onderzoeken: wat, wat, hoe komt dat nou? Wat zijn de genetische factoren, de, de medische factoren. Maar tegelijkertijd wilde ik ook weten, wat betekent nou eigenlijk haardracht in onze cultuur? Uh, en in andere culturen. Uh, en dat, dat integreerde me mateloos. En toen had ik gedacht van nou. Zo'n boek bestaat eigenlijk al lang. Dat, dus ik ging heel ik zenuwachtig in bibliotheken kijken... en op internet of dat er was. Ja, daar zijn er wel van die deelonderwerpen. Ja. Je hebt van die van gelooflijke kappersboeken met van die modellen... die, uh, die oh. wij allemaal nooit zullen dragen... Uh, en dat maar geen cultuurgeschiedenis soorten... van de, van de Nou, Wat ik wel heel erg leuk vond, ik kwam een antropologisch onderzoek tegen... van een hoogleraar in uh, Leiden. En ik zat in de Koninklijke Bibliotheek zijn uh, handgeschreven uh, college collegedictator te lezen... over het lichaamshaar in uh, bijvoorbeeld Japan en uh, uh, China. En Het vond ik zo mateloos interessant. <laughs> het gebruik van... Waar... Dat hebben ze toch bijna niet? Nou ja, uh, dat is namelijk het grappige... In China eh, is het bijvoorbeeld voor vrouwen absoluut ongebruikelijk... dat ze hun haar eh, op hun lichaam laten staan. Terwijl in Japan is het een grote bos schaar... maar echt een uh, buitengewoon grote verdienste. Dat zie je ook vaak op... Uh, oh, dat is echt op... een verdienste. Ja. Dat heb je knap gedaan. Het nou, ja. ziet Zit er, er goed uit. Nee, maar, luister, oh. maar daarin heb je natuurlijk ook, ook modus. Hè? Je, bedoel, modus zie je, je hoeft maar oude playboy te bekijken... Ja. Om, ja. om te zien dat dat vroeger helemaal niet ja, raar was. Als je, als je, als je bijvoorbeeld en nu opeens die foto terugkijkt, die pornofilm die alleen maar bossen, bossen, grote, bossen haar... en dan tegenwoordig zou eens iets ondenkbaar zijn. Ja, ik, ik hoorde laatst een, een vrouw... die dus met haar kinderen naar Turks fruit zat te kijken. Ja. En ja. Die, die kinderen riepen opeens... verrek, joh, dat is net als bij mama. Ja, ja dus kunnen Ze kunnen zich helemaal niet meer voorstellen... dat je schamer hebt. Precies. Dus ja. dat zijn is, is, is, is absoluut modes. Dus dat beschrijf ik ook in het boek, uiteraard. Maar ik wil dat ook graag cultureel bepaald zien. Ja, ja en ook de, de, de, de religie speelt ook een, een ja. grote rol. Ja. Daar zijn we wel bij. Want, want ik wilde ook onderzoeken van hoe komt het nou dat. Waar staat nu in de Koran dat je een hoofddoek moet dragen? En. Uh, want het verstoppen, het verbergen van haar... Het haar is natuurlijk in heel veel culturen een verleidingsinstrument. Eigenlijk in alle culturen, zou ik bijna zeggen. Ook in Nederland natuurlijk. Vrouwen met lange, weelderige, bossen haar die zijn natuurlijk extra aantrekkelijk. Kijk maar naar Gooise vrouwen, hè, zoiets of Sex in the City. Maar ja, in, in het Midden-Oosten is is wordt dat natuurlijk meteen weggestopt achter een sluier. En dat staat dan niet in de Koran, maar dat zijn allemaal van die, van die interpretaties... waar dan uit af te luiden valt dat uh, vrouwen zich dan inderdaad moeten bedekken... om de man niet uh, het hoofd op hol te brengen. En het jodendom heb je het ook, hè? Daar moet je een grote pruik op. Precies, en de, en de scheitel. Dus, dus daaronder zit dan uh, het echte haar, of soms kaal kaalgeschoren. Uh, nou goed, waar staat dat dan, ja? ja. nee, er zijn een heleboel leuke voorbeelden in, in, in uw boek... ook over de enorme pruiken die op een gegeven moment ja. de Franse dames uh, droegen... zodat ja. ze niet meer in de koetsen uh, pasten. Ja. Uh, maar ook... Een een, een, een vrij persoonlijk deel staat erin over uw vader, die op een ja. gegeven moment helemaal kaal geworden is door een, een ja. ziekte, alopecia. Ja, ik had een nichtje en, en mijn vader. Dus ik was op een gegeven moment ook. Dat was ook even een reden om mij zorgen te maken. Mm. Dat ik dacht: van, zou ik zelf uh, vatbaar zijn voor. Dat heet een alopecia totalis, of nee. universalis. Nee. Universalis gaat heel erg ver dan. Uh, dan verlies je echt overal je haar. Je wenkbrauwen, je wimpers, schaam... je, je okshaar, ja, alles. Ja. Borsthaar en zo. Ja. En um, dat is een, uh, vind ik uh, voor mensen, een buitengewoon grote aanval op je, op je lijf. Je, je, kunt je, je bent niet meer wie je bent. En ik zag er bij mijn nichtje, toen zij 13 was. Voor jonge mensen is het verschrikkelijk. Dat ja. is heel erg. Dat komt ook nooit meer goed. En mijn vader kreeg dat uh, op latere leeftijd, een dikke dikke de 50. En <hijen> hij verloor dat. En hij had een enorme boshaar en ineens was dat, na een maand was het weg. En dan zit je naar een vader te kijken die eigenlijk een hele andere vader is geworden. Die ook zijn humor kwijt is, die zijn zelfvertrouwen kwijt is. En die ook niet meer goed over straat durft. Die dan in een vreselijk circuit komt van vreselijke pruiken die raar op het hoofd staan. Of vreemde chemische goedjes. Ja, oh, hij is, heeft ook ja. allerlei dingen geprobeerd, dus die ja. allemaal niet helpen natuurlijk. Ja. Dus ik wilde ook weten, hoe komt dat nou? En eerlijk gezegd, dat is een van de grootste raadselen. Men weet nog steeds niet precies uh, wat je er tegen kunt doen. Er wordt toch altijd een beetje gezegd, is te veel mannelijk hormoon of zo? Dat is in ieder geval de oorzaak. Nee, maar deze ziekte, nee, nee. dit is iets anders. Want ja, dan ja. kunnen vrouwen en mannen ook. Kijk, uh, met, gelijk tuin, had inderdaad last van het groot mannelijk hormoon, die hem dus een kaalheid op zijn hoofd bezorgde. Maar deze uitval van haar. Uh, dat ko komt uh, door een... Door een um, Auto-immuun, zeggen auto ze. Auto-immuun, precies. Ja. Dat zeggen ze tenminste. Ja. Maar dat is uh, Bert Nienhuis heeft het volgens mij ook. Die ja, hij fotograaf. komt in het boek ook voor. Ja, Je en... hebt ook mensen geïnterviewd. Ja, hè? ja, inderdaad. En het is voor mensen nog steeds heel chockerend... want ze kunnen zichzelf ook niet goed in de spiegel uh, aanschouwen. En het uh, gekke is dat de uh, farmaceutische industrie... Uh, eigenlijk weinig moeite doet om daar iets voor te vinden. Want het, ze vinden dat het een heel klein percentage is... van de mensen die het overkomt. Nou, er is toch een tijdje wel zo'n soort watertje geweest... Dat we, uh, via apotheken of zo. Ja. En dat was dan weer een, iets van wat voor iets heel anders bedoeld was. Klopt. Dat zijn mannen toen een beetje op gaan uh, smeren. Dat is en inderdaad zo. was er na een maand een heel klein donje. Ja. Hoe heet dat ook alweer? Nou, dat, dat zit in shampoos, in lotions. Het heet aminixil. Of minoxidil. Ah. Oh, minoxidil. Minoxidil, ja. ja. Opzet, ja. Uh, dat helpt het een beetje te stabiliseren. Maar dat uh, stelt niks voor, hè? Nee, nee, nee. Dat is, het is een... Het is, ja, het helpt het eigenlijk helpt niks. Maar Hef, maar heeft het, u nog bijwerkingen gehad van wat u gedaan heeft eigenlijk? Of, of is dit gewoon... Nee, eigenlijk alleen maar hele gunstige bijwerkingen. Want... Um, jeuk, dacht ik. Nou, jeuk heb met bepaalde weersomstandigheden... dan heb ik wel de neiging op mijn schedel te krabben. Dat is vervelend. Mm. Hebben we allemaal, hoor. Ja, hebben we allemaal, denk ik wel. Maar goed, uh, maar wat ik... Uh, met name zo'n ontzettende winst vond, was het feit dat ik... Uh, ik uh, vroeg had ik vrij veel last van voorhootsholteontsteking. En dat was voorbij. Ja. En u, moest ook nog, u moet ook nog medicijnen slikken, toch? Ja, ik slik elke dag een slikje finasteride wat is eigenlijk bedoeld uh, om prostaatkanker tegen te gaan. Ja, dat dat heeft als bijwerking... <lacht> Echt waar? Ja, dat heeft als bijwerking. Maar dat moet u echt slikken? Want anders... Nou, ik moet het niet slikken, maar ik Wat wil het slikken. Wat is dat dan, een slikken. hormonaal medicijn? Nee, het heeft een hormonale bijwerking met als uh, gevolg dat je haar ook weer groeit. Uh -huh. en, uh, want als je die transplantatie hebt ondergaan, dan blijft die haar in principe bestaan. Maar wordt het gebied wordt groter als je die medicijnen... Sliet, sliet. Nou, okay. we, we, we mogen u in ieder geval feliciteren, de, de webcam is helaas uitgevallen, oh. maar neemt u maar van mij aan, het is een mooie haardos die de heer Huisman heeft. Nou ja, een boekje. En staat mooi dat ook. u erover wilde vertellen. Goed, uh, informatie is nog allemaal te vinden op onze site www.nieuwshop.nl En staat natuurlijk ook op de tekstpagina 260. Ja, en het boek heet dus Kaalheid is een keuze. Zometeen zei u ter, uh, terug, uh, Ingrid Hogevorst komt dan. We gaan het hebben over de liefde en over 100 miljoen. Maar dan voor schilderijen en niet voor de autogigant.